Duikers legden er ook voor het eerst beelden vast van een zeewolf en een zeeduivel. In de strijd tussen Apple en Samsung is Apple er opnieuw in geslaagd een verkoopverbod in te laten stellen op een product van Samsung. Een Amerikaanse rechter heeft besloten de verkoop van de Samsung Galaxy Nexus smartphone tijdelijk te verbieden. Dezelfde rechter stelde eerder in de week ook al een verkoopverbod in op een specifieke tablet van Samsung.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 Toebak leeft. We gaan beginnen. Ik zeg, we gaan beginnen. Jawel, we gaan beginnen. We gaan zeker weten beginnen. Toebak leeft op de radio. Welkom bij het radioprogramma. Ja, een hele goede morgen, Wilco. Ja. Ik begrijp inderdaad dat je... Dat je er iemand bij krijgt als je een deck koopt. Ja, je krijgt iemand bij. Oh, wat heerlijk. Dat is toch echt, dat oh. He, die dromen hebben he, heel veel mensen. Ze durven niet vooruit te komen. Maar eigenlijk wil je er ook wel eens, wel eens iemand bij hebben. Dat je denkt van nou, eens kijken hoe het dan gaat. Als we er nog eens eentje bij slepen. Of het dan extra lekker slaap. Daarna zeker, denk ik. Ja, daarna wel. Wat, misschien wel wat, uh, wat krap. Maar ja. Want hoe ja. heet het bij mannen? De, de, de kleine blonde dood, hè? Ja, bij is dat mannen. Is De kleine dood. Als mannen... Heerlijk, uh, ten dak gaan ze aangaan zijn. Dan gaan ze daarna eigenlijk een beetje dood. Ze zijn dan helemaal in coma. Oh, oh, is dat is dus niet dat dat zo is, heet. Nee, nou, nou, dat is het helemaal niet. zo vroeg hebben we het alweer over seks en mensen. Ja, nah, geloof. Oh, is oh. What a, crack? We wat hebben het er je? gewoon graag over. Wat zei die man nou? Dat is ja. Engels. Wat is het ook weer voor Nederlands? Wat een idiote onzin allemaal. Oh ja, nou weet ik oh, het alweer. <laughs> <laughs> Afgelopen week tragisch nieuws. Maar het was ook een beetje voorspelbaar natuurlijk. Want ja, hij was ook al heel erg goud natuurlijk. Malle Pietje is overleden. Ah. Oh. Ja, een zwiebertje, zwiebertje. Ook al, hè? Die was ja, ook al weg. Dat is de laatste van, van, van zijn ja. soort eigenlijk. En, uh... nou, hij wordt uh, volgens Wat? mij wild onthaald boven door iedereen. Ja, volgens mij ook wel. Iedereen staat te wachten om hem gewoon en ze gaan daar weer uh, gigantisch uh, uh, te keren. Want dat waren nog eens tijden van zwiebertjes. Ja. Ja. Van echt, dat was echt veel. Ja, er gebeurde toch nog eens wat. Oh, er ging nog eens wat stuk en zo. Oh, man, er werd echt, echt een flink inge. Nou, echt uh, dat je denkt van uh, heftig. Dat wordt tegenwoordig weer uh, herhaald, denk ik dan weer. Hoewel oh, dat is voor mij nooit zo'n televisie af geweest, hè? Ik weet het niet. Ik heb nee. geen idee. Het schijnt dat de dvd's waanzinnig verkopen momenteel. Maar het zit in dezelfde categorie ook als het dagboek van een Herdershond. Dat vind ik ook in zo'n uh, bepaalde atmosfeer. Dat. Zo dat, dat, dat landelijke en dat, uh, de, de gemeenschapszin in zo'n dorp echt? en zo. Gemeenschapszin. Zin. Hmm, ja, Tuurlijk. dat de mensen zin hebben in gemeenschap... Eh, nee, dat bedoel ik niet. Dat ze nee? allemaal met elkaar ervoor staan. Oké. Okay. Nou. En zo'n hele warmbloedige burgemeester... En die alles gewoon met de mantel de liefde bedekt en zo. hè? zwiep. Zwiepertje? Nee, niet aan jullie z'n komen Oh, mijn god. Ja, dat snapt hij allemaal nog niet. Ja, goedemorgen. Toe bakletten eruit. is met tien uur slap. Geouwe je wel. En Er wordt hier al gegaapt en een broodje tevoorschijn tover. Er is maar wat energie erin. It's just my luck that you're not on my side. So, what so what I. Gewoon een wilde gitaarplaat weer. Voor alle dingen stuurt mij, Kan niet begrijpen. En deze het. Well, it is wonderful. Ik vind het ook. Ik vind het een waanzinnig mooie plaat. Doet Staying Out voor de Sammen van Dodgy. En over van wilde gitaarplaat gesproken. Nou, straks komt pas die wilde gitaarplaat. Dit is echt nog helemaal niks vergeleken met wat ik straks zie in die CD prop Echt waar. 10 minuten over 8. En ik zeg. Well, is wonderful. Nee, deze. We gaan beginnen we gaan beginnen. Ja, sorry. Gisteren zat ik even naar Zee Toren te kijken. Is dat gewoon ook geniaal? Heb je dat gezien, c Toren? Nee, nee. Oh, dat is echt... Zij van die hele rare wijven in zo'n, nou ja, een, een kantoorcomplex, en daar gebeuren gewoon hele rare dingen. Iemand die probeert een, een, een, een, een, een noem je dat een dingetje uit de te toveren. En noem je dat nou een doekje? En dan geven blijven ze maar trekken. Kom maar doekjes uit. En dan geeft het zit die vast. dan geeft het komen alle viezigheid uit. En dan geven het trekt ze heel hard. Komt er een stekker uit. En dan hoor je iemand achteruit het kantoor. hé, hey, Oh die stekker is erin. Waar. En doet ze het stekker in stopcontact. Staat ze daar gebogen met die stekker in stopcontact. Bedankt. Het slaat echt helemaal leeg, op. Maar waarvoor moet ik er zo om lachen? Ik weet het niet. <laughs> Als om, je maar lol op he. Als onwijzigheid op. gewoon. Ja, zeg, wa wat valt nu zo allemaal zo te melden op deze vroege morgen? Nou, wat ik heel grappig vind. Dat, uh, er is volgens mij dit weekend of zo uh, in Assen de TT of zo. Ja? De, ja, de politie oh, ja. heeft gisteren al meer dan duizend motorrijders en automobilisten betrapt op te hard rijden. Ach, tijdens nee. extra controles dus vanwege de TT dus. En een automobilist reed. 191 op de afsluitdijk en die raakte zijn rijbewijs kwijt en ook zijn motorrijders bekeurd. Moet ik had het dat helemaal inhaalden. niet verwacht. Nee, oh, nee de rondassen bekeurde auto tientallen motorrijders die hadden een kentekenplaat omgebogen. Want ze denk je, ik even, jongens, we gaan naar de TT, scheuren maar. Ja, op ja, internet kan je die tips krijgen, en dan kan je, moet je een beetje buigen en als ze flitsen, dan, dan zien, kan, kunnen ze hem niet helemaal goed lezen. Ja. Maar, er staat een bekeuring op voor 120 euro. Ik hoor het vanochtend. Oh, dat weet jij. Oh, ja, grappig. Ik, ja, nee, precies, ik, had, ik zat te luisteren. Ik heb een goede contact ook, dat jij dat gelijk gaat luisteren. Ja. Alsof je het wist, dat ik dit gaan, ging vertellen. Ja, nee, precies. Ik, uh, dus verder zijn er een paar mensen aangepakt, geloof ik, een stuk of zeventien of zoiets, maar iets van zeventigduizend mensen waren er op de been daar, geloof ik, in Assen Zo, maar oh, nou, dat wordt gezellig, toe. ze hebben goed weer ook, geloof ik, en en ik hoop dat het een beetje blijft vandaag Ja, dat zal heel prettig zijn, en uh, er liep een man in een motorpak, die werd geïnterviewd en zoiets van, is dat nou niet warm in die tent met die motorpak? Ja, ik was vergeten me om te kleden En als je s'nachts uh, gaat slapen? Nee, dan doe ik hem wel uit als ik het niet vergeet. Ja. Het is wel weer een beetje dat je denkt van... Oké, okay, er gebeuren weer, uh, weer, weer rare dingen. Dat je, ja, moet het nou allemaal zo nodig? Maar het, ja, dat, dat kan nu allemaal gewoon nog. Allemaal, ja, dat, dat kan nu allemaal nog, want straks is het echt uh, afgelopen toe. Nog even goed nieuws over de mensen na die uh, explosie natuurlijk. In uh, uh, in Amsterdam. De bewoners van acht door de explosie van een woonboot in Amsterdamse oude Schans. Zwaar beschadigde panden. Wat een zin. Mogen weer terug in hun woning. Er ligt nog één slachtoffer in het ziekenhuis. Het gaat om een 15-jarige Thomas. Die fietste voorbij de woonboot. En die werd geraakt. Zo. Hoe puin. Het is nog steeds onduidelijk waarvoor die explosie nou is. is waardoor Misschien is... was het wel zo'n... Metamfetamine lab of zo. Oh ja, dat zou een wel eens Ik krijg dat soort visioenen gelijk boven van oh, explosie, want dat schijnt heel erg, uh, uh, hoe weet je het gevaarlijk te zijn. El, of iets met gas dat je denkt van. Ja. Okay, okay, okay, ja maar heb jij een gas aansluiting als jij een woonboot hebt, ik bedoel, Ja, natuurlijk. Ik dat. kan me eerder voorstellen dat het allemaal op elektrisch of zo. Of oh, iets, dat zou ook kunnen. Dat je meteen: als even evolutie, pakken. Oh, ja! Oh, nee. oh, dat dat? buurman Jansen? Ja, Smuur. Nou, ik had toch tegen hem gezegd. Maak eens een gaatje, maak dat gaatje eens een keer dicht. Toevallig lijkt op de radio tijd voor echt vuurwerk op de radio. Maximo Park heeft een nieuwe cd uit. En wat een heftigheid op de vroege morgen. Who couldn't escape from this? I'm in a constant state of close in terms of what to be We generalize when we live inside I feel we're headed for a catastrophe Lost identity Imagine before Zeggen met de uiterste waar ik op loop. Snoejarde harde gitaar, want dat was nou niet echt snoei maar gewoon redelijk stevig. En daarna zweverige popmuziek. Ja, ik was een beetje je kijk. van, je, van die harde gitaren. Wat zegt u? Het is om uit te rusten ja, van die uh, harde, harde gitaren. Eerst eerst gewoon even ja. helemaal los te gaan, gewoon dat je denkt, wow, wauw, te, te gek man dit. gewoon! ga je helemaal duizelig zitten. Van ha, hè? En, dan uh. krijg, en dan krijg je dit effect. En daarna krijg je weer zo'n opvliegen. Huh? Ja, dat is, het is een beetje mijn leeftijd. Dat klopt tegen de 50. dus dan krijg je van die rare dingen allemaal. En je denkt, nou, waar sta ik nou in het leven? Ik weet het niet helemaal. ik moet een beetje zoeken. Well, it is wonderful. Nou, ik weet het wel niet. Wings heette dat trouwens. En de uh, invincible, in, ja, invincible. Ja, Invincible. Ja, onverslaanbaar, onverslaanbaar is dat onverslaanbaar. volgens mij. Hè? Ja. Ja. En daarvoor nog uh, Maximo Park. De nieuwe single heette uh, National Health. En dat heeft Obama mooi voor elkaar gekregen. Ja, ook. Ik ben, ik ben ah. wel trots op, ik ben trots op hem gewoon. Ja. Ik vind het zo jammer dat. ...dat hij niet op hem kan stemmen. nee, Dat zou ik die... dan wel leuk vinden. Stel je voor dat je de hele wereld mee mag stemmen. Met welke president daar nou zou komen. Zou dat, dat niet wij, mooi zijn? Dat wij met z'n allen gewoon gaan uh, zeggen... nee, dit is goed voor jullie. Ja. Ja, met, dat we met z'n allen één groot... ...met z'n allen kunnen stemmen over alle wetten in de hele wereld. Ja. Nou, dat zou best wel ja, dus een zijn. Met het internet zijn. moet dat mogelijk zijn. Ja, ja precies. Dus ik denk uh, of, dat we allemaal Obama kunnen liken, weet je wel... ...via Facebook... <laughs> en dat je gewoon inderdaad kan zeggen van nou, wat uh, loopt er allemaal rond? Nou, wat een bunch of crap. die ja. nee, niet. Nee, we pakken die. What a bunch of crap. Ja, precies. <laughs> dat je denkt van nou, ah, maar nu bijvoorbeeld dat hij nu die wet aanneemt, dat we het met z'n allen kunnen lijken. En dat geeft hem een steun in de rug. En dat andere mensen denken van oh, er zijn er toch wel heel veel die hem waarderen. Nou, misschien moet er toch maar met de meute meegaan. Ja. Ja, ik ja, stem ja. ervoor, jongens. Nou goed, het gaat langzaam met je die kant op natuurlijk. Want nu gaan de banken ook niet meer omvallen. Want ze, ze kunnen gewoon zomaar even graaien uit die kast. Die noodkast. Alhoewel, ja. ze moeten wel helemaal doorgelicht worden. Het is dus niet dat je denkt van nou, ik heb, ik heb het even krap. Kan ik wat lenen? Nee, en dan komt dus een man op bezoek. Alleen, dat is wel weer zo'n lokale man. En ja, is die dan wel... Ja, communiceert zich dan wel weer goed met die hele, de hele grote orgaan. Want dat is, dan zitten we heel veel mensen tussen. En dan ja, is er dan weer goed overzicht. Communiceren dan, met een orgaan? Ja, met een groot orgaan. Je hebt dan een groot noodfonds. Daar oh. storten we met z'n allen geld ja. in. En die deelt gewoon uit. Zo van, nou, jullie hebben het geld nodig. Hebben jullie goed, ge, hebben jullie goed gekeken? Uh, ja, we hebben goed gekeken. Het is wel in orde. Ja, en uiteindelijk blijkt dus daar dan weer een, een, een storingtje op de lijn te zitten. En denk, ja, kan het toch weer teruggevoerd worden naar het land zelf, want ze hebben een goede ja, controle maar, uitgevoerd. Het is ook vaak zo, je moet ze geen geld geven. Je moet ze zorgen dat ze uh, instrumenten krijgen om het geld te maken, zelf ook. En een hengel moet je ze geven. Ja, precies. Daar kun je ze gaan vissen. Ja, bijvoorbeeld. Je ja. was ja. ook altijd weer goed in, in vissen. Ja, die was ook weer goed. Vies, ja, ja, ja, zeker. We houden oh, het nog eventjes, hè? Ja, het is toch... ja nee, want je had het over van, uh, ook over uh, uh, staatshoofden en alles. Hè? Ja? Maar uh, we hebben nu uh, in Nederland voor het eerst weer sinds tijden... dat er een verkiezingspotje is van uh, Diederik Samson. Ja, ik zat het ook te kijken gisteren. Ja, ik het, weet niet. Hij is uh, PVA-leider uh, PVA en hij ja? heeft zich dus thuis laten filmen... met vrouw, dochter en zo. En te zien is hoe hij boterhammetjes smeert, bammetjes... voor zijn kinderen en zijn vrouw. en uh, Gedag gekust op weg naar werk maar ja, Hij ziet hij langs... uit, er gespierd uit Eerst nog even positief Wat ziet er gespierd ja, uit Oh precies. man wat een lekkere vlot vent Ja wel, maar het is ook alweer weer zo van, Hij zegt ook politiek komt dicht bij huis ja? Want zijn dochter is geboren met een handicap Ik weet niet of je dat meegekregen hebt. Ja haar ja, dat ja, meegekregen Misschien wordt het wel ook wel weer uitgebreid Dat kan natuurlijk ook weer ik, ik werk zelf met verstandelijke gehandicapten En ik had zelf al zo Ik weet niet of hij nou je eigen gezin moet is. ja, ja, ja. O, Ik weet niet maar ja, hij zegt dus wel van, uh, dat ze er veel doorzettingsvermogen heeft. En ze kan al lopen, rekenen, schrijven, et cetera. Ja. Maar hij heeft er bewust voor gekozen. Want zijn thuissituaties een van de redenen geweest om zich te kandideren. Of wel om zich kandidaat te stellen voor, ja. voor het lijsttrekkerschap. Vindt het een beetje Amerikaanse praktijken? Ja. ja. Maar ja, ik, ik heb ook wel weer een beetje zo. Je hebt mensen die zeuren zo. En over dit ziet goed en dat is niet goed En dan zeg ik altijd van nou dan moet je de politiek ingaan Dan kan je een verschil maken Nou ik heb dan wel weer zo van hij heeft het ook echt gedaan Ja hij En daar heb ook ik toch wel weer een beetje bewondering voor Ja natuurlijk heb ik bewondering voor de man Het was een nieuwe insteek Maar, maar hij heeft alleen maar, van die enge Ja maar ik vind ook uh, zijn de verschijning Hij heeft een beetje van die enge natte lippen altijd vind ik en dan denk ik altijd... Zo, dat is toch een beetje jammer. Dat ze dat niet een beetje weg make Maar oh, is ja, de, zo buitenkant ook weer. Gewoon ah, ja. houden toch ja maar, ja, maar ook die andere. Die van de CDA. Hoe heet ja. die man ook weer? Die vind ik ook zo raar eruit zien. Het zijn allemaal rare knakkers. Rare mannen allemaal. Oh, in dat de dat wow. nee, weet je, hoe heet die nou die man? Die van de CDA. Die uh, nieuwe... Ja. ja, maar die heeft zo'n heel vreemd hoofd ook. Oh ja, ik weet niet Hij heeft ook zo'n hele puntige neus. Ja, een beetje. Uh, ja, je. Dan, dan nou? denk ik weer aan die naast en man. Ik zo, met, met, ja. die, met die. Met die uh, wat zegt hij eigenlijk? Ik ben zo ontzettend afgeleid van die. Ja, ja, precies. Je wordt dus door zijn fysiek word je, afgeleid. je kan je voorstellen dat hij dan met jou in bed ligt dan nou, alleen nou, oh. wat zei hij nou eigenlijk precies allemaal? Ja, precies. Je, ja, het helemaal niet precies. Man. Dus dat is dan een beetje jammer. Ik denk ja. dat ze er toch wel een beetje rekening mee houden dat iemand vrij neutraal is qua uiterlijk. Maar ja, dan krijg je weer balkenhemden. Want dan kan je weer niks ja. weg voorstellen. Nee, nee, daar loop ik ook niet echt nee. warm voor. Daar gaat mijn auto ook niet van starten als ik hem... Uh, nee, dat, dat is er niks Maar hoor. ja, dus ik is... moet wel zeggen van... Uh, het is wel zo dat uh, Samsung's voorganger Job Cohen ja. Die nam zijn vrouw, die aan MS leidt... Ja. Ook mee naar partijkongencongressen. Maar uh, ja, in de campagne van 2010 had ze geen rol. Maar PVDA-leider leider Wouter Bos... Die schermde dus echt zijn familie heel erg af van de media. En ik van ja, ja, ik heb zelf wel openheid. Ja, als jij niks te verbergen hebt... Het. Je mag best met open vizier strijden hoor ja, Maar goed, ik vind wat Samson doet Het past geheel bij hem Hij heeft ook een beetje Amerikaanse uitstraling uh, Ja, het, het past wel Ik vind het een andere stap Ik moet er even weer. En misschien als ik straks nog een keer die spot zijn Zie dat ik hem zelf Ja, nou ja goed Ik heb er zelf ook een feit van Want ik werk ook met ik stalkerhandicap Dus ja. ga jij maar door Maar hij moet wel zijn lippen afvegen Die moet niet zo glimmen Wat moet hij doen? Ja, ja Ik weet het Daar word ik ook afgeleid ik denk Hij kwijlt Gaat ze, Ja, ja. Nu ik dat, dat zeg, ga ik het volgende keer op letten. Maar die dochter is ook. Nou, nu hou eens even op, zeg. Ik wel ook. Verstandelijk nee, oh. Dat heb, dus dan zou je toch? Het is erfelijk. Erfelijk. Nou, zeg. Ha. Wat een nade boodschap hier dan. Straks wat nieuws uit de regio. Maar eerst, Old City Shooting Star. All City een shooting star en ik krijg net wat sms'jes berichten dat, dat, wat die opmerking die we maakten over dat het kwijlen. Ja, ik weet het, Het was, was, was niet gepast. Het was niet gepast. Ik weet het En het werk met verstandelijke ik heb ga je nog. Dat is het fout opmerking maken. Niet elke verstandelijke ik heb te kwijt hoor. Hallo wordt net word, word net verteld. Ja, dat weet ik ook wel. Nee, Sorry. dat is waar, dat is ook zeker waar. Ja, je hebt allemaal hij, gelijk. Zijn, ja, maar nee, maar hij kwijlde. Ja, hey, ik wel. Oh, zei uh, je niet, nee. Hij van die uh, natte lippen. Ja, precies. Ja, ja, je hebt er toch wel iets mee. Het is toch wel lekker met zo'n als een beetje vochtig zijn, hoor. Ja, dat wel, dat ja. wel. Maar het moet niet de hele tijd. Dan krijg je inderdaad van de vieze oude man dat idee, weet je wel. Ja, dat het helemaal onder je on on kind hangt. Met... Kan dit wel, Wilco? Nou, ik vind het van niet. Nou, even ik iets kan anders. Kan niet hoor, maar ja, over kwijlig gesproken. Ja, want, oh, wacht, wacht. Nieuws op Ja, ja. Vertel. Ja, nou, je hebt zo van die koeien die zo lekker... Zit het herkouden? Ja? en te doen ja? Je hebt de kans nu om bij jou in de achtertuin Twee koeien te, te herbergen voor, Het is maar voor vier nachtjes Want ja? uh, er komt een karavaan Komt naar Zandvoort ja? Van 1 tot 5 augustus En nou is er een speciale gast bij Die heet Koe Helena 105 En uh, zij zorgt er dus voor dat de optredens goed verlopen En ze kondigen samen alle acts aan Maar ja, ze is dus uh, ja, Ze moet toch ergens slapen Maar ja, het is, gaat gewoon om Er moet voldoende gras en water in de buurt zijn en ze zal ook een vriendinnetje meenemen. <laughs> een Samen willen ze van 31 juli tot en met 6 augustus ergens in Zandvoort verblijven. Dus ja, ze zoeken een slaapplaats voor ja? de koel. Maar ook voor de verzorger. Dus ja, ja, ik heb helaas net mijn tuin helemaal laten straten. Dus het gras is weg. Ja. Maar het is ook niet genoeg. Maar ja, ik denk zelf dan ook weer van: ja, uh, je hebt de remise van de gemeente. Daarnaast ja. heb je gewoon een stuk uh, veld. Ja. Wat behoorlijk begroeid is met, met van alles. Dus ik heb zo van: nou, zet ze daar lekker neer. geeft Geef ze een sleutel, dan mogen ze in de remise slapen. Ja. Maar ja, kijk, wie ben ik, hè? Dat is natuurlijk ook weer zo. Het is wel grappig om in, in zo'n klein mogelijke tuin. waar het toch nog een beetje gras is om daar een koe neer te zetten. Ja, nee. Dat ziet er wel heel grappig uit Holy cow. Ja precies, dat ziet er wel heel erg uh... Maar iedere keer als je dan loopt Dan zak je door, door zo'n uh, zo, zo grote bruine plaat Denk je, hé, hey, dat zijn van die stepstones En dan zak je er zo doorheen met je blote voeten Ja, dat kan me nog wel herinneren van vroeger Dat bij, dat ja. op de boerderij moesten helpen Dat we het ook ja. altijd probeerden ja, van, Kan je erop staan en nee En die schoen kon je bijna ook weggooien <laughs> ook Want je begrijpt het al Die stang, die krijg je er echt bijna uh, gewoon nooit meer uit ja, Oh, sorry. Ja, gingen we, vroeger gingen wij dus wel uh, met, de, met de kabouters en zo op kampen en dan gingen wij trefballen in, de, in het weiland, gewoon op blote voeten. <laughs> Dat was inderdaad niet leuk. Ja, we zijn nieuws uit Zandvoort, we gaan verder. Ja, we zeggen, wat voor spelletjes? Dat ze dan ogen dicht moest je 20 passen bijland inlopen. <laughs> en als je er eentje had. Ja, nou, begrijp je toch? Een grote schoonmaakactie eh, bij de Internationale Surfdag eh, was afgelopen 20 juni. Ja, klopt, ja, jongsleden. Verschillende activiteiten werden georganiseerd bij uh, de First Wave Surf School surfen in Zandvoort en de Australian Beats Bar Skyland 13. Een van die uh, activiteiten was. Uh, uh, de de beach clean up. Wat een moeilijke In de Engelse term allemaal, zegt. Er werden namelijk de 20, nee 50 mensen werd er uh, opgeruimd en 20 vuil, volle vuilniszakken zijn van het strand afgehaald. Wij hadden uit wat weinig. Nou, dat is heel positief. Dan is er weinig op het strand. Te vinden. Ja, dat is zeker waar. Dat is wel. Zeker waar. Er staat niet in hoeveel dat vorig jaar was. Maar er is dus heel veel troep opgehaald. In de vuilniszakken. En met zo'n knijpertje. Ik vind het wel altijd uh, dankbaar werk. Ik vind het alleen dat het zo'n raar gezicht met zo'n knijpertje. Hm. Ik met heb knij... zo van. Dan loop je eigenlijk een beetje te debielen met zo'n knijpertje. Van Ik heb zo van. nou oh, raap het gewoon wel op, weet je wel? Ja, je... Met zo'n stok. Dan hoef je niet te bukken. Ja, maar je moet het en... wel heel raar doen met die knijper. Om hem weer in die zak te krijgen. Dan krijg je weer spierpijn in je schouder. Oh, zo okay. is het ook oh, dan, toch? Bent wel. Oh, je hebt wel ervaring bij. Ik heb dat ding alleen maar gebruikt bij collega's. Ga ergens in te knijpen. In dus dan weet je gewoon, ik heb er eentje onder mijn bureau liggen. Dus als het dan een collega binnenkomt. Een, je ik zit ik, aan een andere kijk. bureau. En om het bureau knijp je even. Nou ja, ik probeer ja. wat dingen uit. Okay, ik, ja. ben, ik ben nog niet helemaal in die zones terecht gekomen. Nee, maar we gaan maar weer verder met het nieuws uit Zand. Oh sorry, ik word afgeleid. Ja. Ja. Er is Vandaag is er een demonstratiedag op het Raadhuisplein. Tussen tien en drie. Dus ja. het is bijna. Dus kom gauw in bed. Het spring onder de douche. Want de brandweer die gaat daar dus allerlei dingen demonstreren. En dat wordt wel gezellig. Je kan nog voor meer informatie op www.brandweer. Brandweerzandvoort.nl kijken. Ik ga zo direct sowieso even kijken, want ik ben gek ja? op stoere brandweermannen. Ja? Dan zeg ik, kan jij mij de trap optillen in de brandweergreep? Kan je dat niet? Dan ben je afgekeurd. Je moet toch wel, uh, wel wat kunnen tillen, hè? Die brandweermannen vertegenwoordigen, Nou, dan moet je een flinke trapje neerzetten. <laughs> nou, oké, okay, zo ver. De zandvoortse berichten. In het tweede in de bouwen we nog veel meer. Hé, hey, Jolande, lekker ding. Nou, ja, zeg. Oké, okay. tijd voor een hit. Noteer ik, dames en heren. Oké, okay. uh, wat hadden we net ook weer gedraaid, sorry. Maar, uh, ja, ik moet zo'n zo maken maken. Vind... Wilco ook een beetje af te leiden. Want ik vertelde hem net: toen dus ik naar na Les Enthousiablers ben geweest. Yeah. En het was gewoon zo'n leuke film. Ja. Yeah. En omdat Wilco natuurlijk ook altijd werkt met, uh, <coughs> met verstandgehandicapten. Maar het is ook dankbaar, een dame, eigenlijk. een dame die dus uh, alleen haar gezicht kan bewegen ja en Meer niet. En dit was in die film was de hoofdrolspeler nu. Die, die heeft ook uh, niet hoeven trainen voor de film. Die nee. kon alleen maar liggen en zitten. Maar de film was echt uh, hartverwarmend ook weer. En ook uh, heel verrassend. Ja, het zat altijd wel leuk. Ja, altijd... Zo'n man dan gaat kijken of hij echt niks voelt. Dus dan gooit hij echt kokende thee over zijn benen. Heeft. En die man op een gegeven moment kijkt naar dan Ben je uitgespeeld? Weet je, maar hij voelde toch niks. Kokende thee? Dan zie, ja, dan zie je gewoon ah. die huid helemaal, helemaal rood worden. Ik weet niet hoe ze dat doen hoor, in de film. maar ja, hij zal wel. het toch niet echt op zijn benen laten gooien. maar ik, heb, ik was zelf ook wel een beetje een aparte humor doorgegeven. De, als mijn cliënt gewoon een beetje raar, raar gezicht trekt Dan geef ik van wat, wat zeg je nou? En ze kan niks zeggen, ze kan echt niks zeggen gewoon Alleen maar gewoon met, met de ogen kan ze ja zeggen of nee zeggen Dus dan lacht ze heel erg Met haar ogen en met haar mond een beetje En dan zeg ik wat wil je naar buiten doen, het regent buiten Je wil echt naar buiten En dan zie je dan een beetje lachen, want ze kent mijn humor al weet je Nou dan gaan we naar buiten hoor. ik vind het helemaal niet erg Dan loop ik met haar naar buiten staan voor vijf minuten in de regen Alles weer nat te worden Nou, heb je nou je zin? Dan gaan we weer naar binnen wat een rare, wat een raarigheid heb jij zeg. Ja. Maar goed, dat is gewoon wat ik in mijn hoofd heb en dat vindt ze uiteindelijk ook wel leuk. Maar jij, jij vertelde dat zij dat apparaat zou gaan krijgen hè, om te ja, communiceren. Klopt. Heeft ze hem al? Ja, ze heeft een apparaat nu de de kansen met haar. Dat is heel bijzonder, dames en heren. Nou, namelijk met je ogen alleen kan je computer aansturen. Dan kijk je dus plus -minus een seconde of twee seconden, je kan hem eigenlijk al mee instellen. Naar een icoontje op het scherm. En op een gegeven moment gaat het icoontje aan. En dan kan je dus even zeggen: je kan allerlei dingen erin zetten. Of zoals een zo laserstraal in de ogen heeft. Zo, pio, ja, er zit een cameraatje onder die, die computer en die kijkt naar jouw pupillen. En waar jij met je pupillen naartoe gaat en je blijft al langer op dat ene punt staan, dan zegt hij: Oh, je wilt het ding aan? Gaat hij aan? Gaaf. Dus dan kan je zeggen: Wat voor kledingstuk heb je vandaag aan? Nou, dan ga je naar kledingstukken en dan zeg je een blouse. Ik heb een blouse aan vandaag. Wat voor kleur is je blouse dan? Dan gaat ze naar regenboog, alle kleuren, er de kleur. Geweldig. Dus dat is echt uh, heel iets bijzonders. Dat ding kost 20.000 euro. Het heeft bijna nou ja, twee jaar geduurd voordat het goed gekeurd werd. Dit moet kunnen hoor. Uh, ik, ik, uh, mijn zus heeft ook zo'n uh, zo apparaat, zo'n defibrillatortje onder de huid. En die kost ook uh, dat soort uh, bedragen. Ja. En ik denk zeker als je helemaal niet uh, kunt functioneren en communiceren. Is het gewoon geweldig dat het dan wel kan. Maar goed. Nog, dat, maar het is, is er gegund. Ja precies. Maar heel vaak is softwarematig zijn dingen gewoon heel duur. Hè? Weet je denkt Eigenlijk ja. is het allemaal niet nodig. Maar en als we het toch over geld hebben, nou, de tandarts is er ontzettend duur geworden. Ja. Afgelopen week. Ik ga ze Dat, laten trekken. Ik, uh, ja, alles nog niet meer. Ja, ja ik, ik las dan een leuk briefje in, in de krant hier. Ondanks mij uh, heb ik mijn tandarts schriftelijk bedankt voor zijn diensten. Met de woorden: Dankzij de perfecte passende brug en daarbij de gigantisch hoog bedrag uh, die hij van mijn rekening heeft uh, afgeschreven, kan ik nu weer op een houtje bijten. Kijk. Ik vond heel scherp. Ja, zeker. Ik denk dat het is wel leuk. leuk. Ik ben benieuwd of het allemaal teruggedraaid wordt dat straks dat er alweer controle komt. De tandartsen zelf zeggen, die, die houden vol van, nee hoor, het is allemaal niet duurder geworden. De rekeningen zijn nu andere, anders opgemaakt. Tuurlijk. Ja, ja. Nou, en je gaat niet zomaar shoppen van de ene tante's en de andere tante's. Dat doe je ook niet. Je gaat niet meer denken van, oh nee, ja, daar, daar, daar, daar kan ik goedkoper maar mijn tanden het laten trekken. Maar je vrij intiem. Je moet uh, ook een bepaalde angst overwinnen. En als die tanden bijvoorbeeld uh, jou heel erg gerust stelt, dan ja. dat is dat toch al een pre. Dat is onbetaalbaar. Ja. Ha ha ha! Oh, ik heb toch wat ellendig al bij de tandarts gehoord. Ja, maar dit geluid het past helemaal bij mijn volgende berichtje. Ja. Want de Indiaanse arts heeft een hele vreemde ontdekking gedaan. Toen een oudere man met pijn en een zwelling in zijn oog de praktijk binnenkwam. Oh, wacht. Dit is weer zo'n nabericht. Ja, daar na ja. Ja, uh, hoorde ik, ik dit geluid echt bij. Ja. Want in het oog had zich een worm van 13 centimeter uh. genesteld. Dus toen hij hem eruit trok, zo heel langzaam, al die centimeters. Ja. En de 75-jarige man onderging een spoedoperatie om schade aan zijn oog te voorkomen. En de arts deed door een klein een opening in het binnenvlies te maken. en de parasiet te verwijderen. En het is een. Uh, de worm, de, de, de oogworm ja? uh, beter bekend als Loa Loa. <laughs> maar die heeft zich waarschijnlijk. via een wondje of door het eten van rauw voedsel. <coughs> heeft hij zich uh, binnengedrongen in het lichaam. en zich ja? via de bloedbaan in het oog genesteld. Want hij denkt. nou, ik ga voor het raam zitten. Dat ja. is natuurlijk. Sorry, ik heb het even uitgesloten. Maar het idee ook van op het moment dat hij er dan had en er komt geen einde aan. 13 nee. centimeter. Oh! Ja, dus uh, daarom die gil die je net had. Ik, denk, ik kan me voorstellen dat je ondertussen zegt... Het is van afgrijzen. Uh, zijn er foto's van? Of? Nou, nou, ik heb het niet gezien. Er moeten overal foto's van zijn. Het kan anders. Anders is het niet gebeurd. Enzo. Ja, misschien heeft hij sowieso een camera in zijn... Uh... In zijn uh, operatiezaal. Ik denk dat ja, dus alle is... ziekenhuizen uh, dingen worden vaak opgenomen. Ja, dat is waar. dan wordt het zomaar uitgezonden. Dan wordt ja, het later voeren. in jou gevraagd: mag ik het uitzenden? Oké. Okay. Uh, Kassadima, Walk the Moon. Goeie oh, ja, blooming hè? 9. En Tsubak liefde op de radio Ja ja Morgen gaat het gebeuren Kersedia trouwens en het heet Walk the Moon en Morgen gaat het gebeuren Spannend moment Want dan komt hij terug uit de ruimte Andere Kuipers Ruim anderhalf jaar Nee ja, laat ik niet overdrijven oh, nee. Een anderhalf jaar is je in de ruimte daar Ik dacht echt dat het heel lang wel terug was Maar nee, hij, hij staat echt te, te... Truple, trappe, trappe, trappe. Om terug te komen Echt niet Bubbolkons hoorde ik gisteren nog over Die zeggen van, We uh, allemaal wel leuk hoor Maar ik vond moeder aarde nou echt vreselijk Want mijn hoofd was zo zwaar geworden in een keer En ik moest ah. mijn arm dragen En alles moest ik dragen En daar had ik vroeger helemaal niet bij stilgestaan Maar dat in een keer, je moet Elke beweging moet aangestuurd worden door je hersenen En je hersenen hebben zich aangepast, want in de ruimte hoor, had je maar een klein signaaltje nodig om die arm te laten bewegen, en nu in één keer, nou. Oh ja, dat nou, heb ik toch bij stilgestaan nee, Dus je... dat moet allemaal weer opnieuw geprogrammeerd worden Hij zegt, nou, dat hersengedeelte uh, gaat nog wel Spierpijn krijg je hè? Ja, Je ja, spiermassa is afge afgenomen Je ziet hem ook regelmatig nu sporten met zo'n heel tuigje om Op zijn kop zie je hem dan hardlopen Dat is echt heel bizar Ja, ga jij eventjes aan het plafond hardlopen Want anders sta je in de, uh, uh, hang je in de weg Ja dus, uh, Ja, is het is heel, heel praktisch ingedricht allemaal hè? En de grondwubbelokkers was ook niet degene die ooit uit een slaapzak had bedacht Met, met dat je die op kon blazen, dat je ook een beetje de dekens kon voelen, want anders wapperde het maar een beetje om je heen. Had je een beetje het knusse gevoel van thuis nog. Oh ja. Dat was wel heel leuk. Nou ja, ik, ik, hij wordt is ook als een held. Maar ik ben wel erg nieuwsgierig ja, hoe hij zich ik... voelt, wat gaat gebeuren, ja. in welke televisieprogramma's hij allemaal gaat komen. Ja, nou, dat zal, dat oh, zal ongetwijfeld man. wel. Eén grote artiest wordt dat gewoon straks. Dat denk ik wel. Ja, denk je ook niet? Ja, ja. Wat, uh, wat had jij nu nog? Uh, je denkt van, nou, dat moet ik even melden. nou Er is een, een koppel uit de Amerikaanse staat Tennessee. Ja? Die heeft gewoon op, op straat een tas gevonden met 13.000 dollar. En ze keken nog wat zat er dan meer allemaal ja Een rijbewijs. En, ja? En toen hebben ze gewoon de, de eigenaar van het geld opgespoord zelf. Of de hele politie. En uh, ja ze zeggen andere mensen hadden een groot feest gegeven van het geld. Maar ja, mijn vrouw mist niets hoor. Want het uh, ja? geld is niet van ons dus... Maar ja, waarschijnlijk hebben ze wel een beetje vindersloon gehad, hè? Want ze nee, zeggen dat ze 10 Dus dan zullen ze toch misschien nog wel duizend euro hebben gehad. Oh, ik zo. zal echt... Ik zal, ik zal als vrouw <coughs> zijn, zou ik echt zo kwaad zijn dat hij dat gezegd heeft. Dat, of die vrouw daar alles uitmaakte. Weet ja, je ja, wel? Ja, ja, dat je denkt van dat nou... Dat is ook zo. Is, ik, nou, ik had er even wat, uh, wat vies tegenaan gegooid gewoon. En je denkt ben je gek om mijn naam om, mijn, om, dat, om te noemen... Dat ik degene ben die het geld hieruit geeft. Helemaal besodemiet het gewoon. <laughs> Over geld gesproken. Holleden wordt natuurlijk weer opnieuw voor de... ...voor de rechter gedaagd... ...voor 28 miljoen of zoiets... Hij schijnt uh, Alleen mensen te hebben opgelicht, opgelicht. ...en dat geld is dan weer gestorven ...bij Palenbe Parelberg... ...die heeft de boel wit proberen te wassen... ...en nu moet uh, Holleder waarschijnlijk nog een keer voorkomen... ...en dat geld moet bij hem weggehaald worden... ...maar dat dan weer via palen... Nou, ...dat wordt toch heel gedoe. Het gaat gaat justitie weer een hoop geld kosten... Het gaat ons weer een hoop geld kosten... ...om dat uit te zoeken natuurlijk... ook allemaal geld verdreven... ...en het grappige is dat Holleder... ...had zelf afgelopen week een tas gevonden... ...met ook geld daarin... Een portemonnee. En dan is natuurlijk. Hij is momenteel gewoon... Toch een beetje comedian. Dan zie je hem op die scooter. We kennen hem ook alleen maar op die scooter. Of in het bos. En dan zie je hem op die scooter zie hem zitten. En dan zegt hij van... Ja, ik heb een tas gevonden met portemonnee. Ik vond het wel moeilijk, hoor. Om het af te geven. Ja, ja. Het is echt woordelijk. geniaal. En je moet er toch gewoon om lachen? Eigenlijk moet je de man gewoon echt... Gewoon echt dat je denkt... Neerschieten. Dat kost ons onszelf veel geld. Maar toch is wel weer een leuke co comediant zo. Ja, maar er is ook een Twitter-account met zijn naam. Maar dat is hij waarschijnlijk niet. Maar nee. er staan ook echt van die dingen van... Ja, een loodgieter had een beetje veel pri een hoge prijzen berekend Van ja, helaas giet hij, hij giet hij nooit meer lood nu. Weet je of hij, oh, hij zit nu vol lood of zo. Weet je? Dat, ja, dat, dat soort, soort dingen. Opmerken, ja, dat soort dingen. Maar het is wel heel afwacht hoor. Dus. Afgelopen week kwam deze plaat onder mijn aandacht. Een beetje laat, want ik heb hem echt al, al veel eerder gehoord. Maar toen viel het kwartje niet. En... Te, uh, hey, hey, hey. Te, te, te, uh, 83 83, je ja, moet altijd even met die cijfers Moet ik altijd, de, omschakelen in het Engels 83, ons is 83 83 Ja, maar hij lijkt ook op de Don't You Forget About Me Ja, gelijk, ja, ja, ja Waarom ik het leuk vind het, is, het wordt helemaal geen grote hit Maar ik geloof ik op radio weer hebben ze het wel helemaal ge gelift dit M83 en Reunion En het is al een tijdje uit Maar het wordt nu toch echt een grote hit Dames en heren Echt waar gewoon. En uh, ja het lijkt een beetje Waar het lijkt het nou weer een beetje op Ja Echo in the Bunny. Het heeft echt die 80s sounds Het heeft dat ruimtelijke Dat ruimtelijke gewoon weet je, In de jaren 80 lag natuurlijk ook alles toch open Kapitalisme was nog Dat je denkt van Alles is mogelijk ja, maar dat is het nog steeds. Nou, nee hoor. Het is allemaal wel geworden. Ja, somber hoor. Je... Somber, ja, ik ben een beetje somber gewoon. Ja, ik denk dat je toch het leven als een uitdaging moet zien. Oh, ik wel op. Faillissementen zijn gewoon kansen om een nieuwe weg in te slaan. Oh, je, je klinkt als een ondernemer, zeg maar. Tjakka. Luister je ook dan altijd naar benen en radio? <laughs> ja, zoiets, ja. Alle kansen. Ja, neem maar Crisis -kansen. over kansen gesproken. Er was een ja? vrouw, of een stel, die, die wilde dus uh, naar de supermarkt, want ze hadden een braadpan nodig. Ja? begon te stortregenen. En ze denken van, nou, we gaan nou eventjes uh, in het casino schuilen. Nou, je raadt het al, hè? Want in het casino besloot ze. ...gelijk een gokje te wagen. Ja. En uh, ja, uiteindelijk uh, viel de jackpot gewoon. Volkomen en totaal onverwacht. En ze het dus gewoon even 378.270 euro. Nou, is dat niet geweldig? En uh, ja, met de winst wil ze dus die van kopen en gaan reizen. Nou, fantastisch. Ja, het is leuk alweer. Nou, ik, uh, ik draai deze nog even nog even wat langer. Het is de orgelman namelijk. Okay. Ja, de reiswijkse orgelman Kees uh, Ruiter is het er ook beboet omdat hij namelijk geen kwartiertje aan muziek draaien was. Ik vind het zo ontzettend irritant hoor. Ik moet echt, voor mij mogen ze ook het straatbeeld uit. Ik vind het echt zo armoedig altijd. Die, die mannen die lopen bedelen met zo'n bakje om het geld. En zegt, het is en dan... Nederlands erfgoed. Er zijn ja, speciale... dat is allemaal wel. Maar ik vind het allemaal... zijn speciale, hoe noemen dat, uh, van die wedstrijden wie de mooiste heeft. Af en toe heb je van die dagen ook in Haarlem. Dan, staan, dan staat de hele stad vol. Okay. Maar die mensen die in die winkels werken, die hebben dan de hele dag zo'n ding voor te de doen. Ja, die worden helemaal gek. Ja, nou goed. In ieder geval, deze man, die had uh, een half uurtje staan draaien met het bakkie. Of met, met de orgel en met het bakkie ervoor. Kreeg je een, bo een, bo een boete van 220 euro. Meneer. Jeetje, het is de bedoel dat hij maar een kwartiertje staat, hè. Het zijn alle mensen die vinden het niet leuk. Ja, dat klopt. Uh, wilt u weggaan? Uh, ja, sorry. En uh, u staat nu een half uur, dat, uh, daar moet ik u voor bekeuren. Wat? <laughs> Wat? Een bekeuring? 220 euro. Nu hebben heel veel mensen gezegd van, nou, we dat betalen wij wel. Dit is belachelijk gewoon. Dit is alleen omdat je een kwartier langer aan het ding staat te draaien, word je bekeurd ja, maar ja. die agent, dat was gewoon een vriend van hem. Dat doet hij gewoon regelmatig. En dan heeft hij 20 euro. Ja, hey. uh, oké. Okay. Hey. Op die manier proberen ze hem in de krant te krijgen en dat hij dan uh, meer raakt. Slim uitziet. toch? Ja. Dat is, uh, nou, ik weet niet of het zo werkt, hoor. Maar goed. Uh. Ja, nou goed. We gaan dan weer langzaam naar het nieuws toe, hè, geloof ik. We ja, draaien nog even een plaatje, of zo. Nog een plaatje nog? Ja, Ja, ook gezellig. Toch uh, gewoon nog een plaatje. Even gezellig muziek hier op draaien. <laughs> Straks nog wat ten Of... <laughs> En inbreken bij de buurt. Althans, dat dachten ze. Ze horen toch echt een slijptol? Hoor ik nou een slijptol? Ik ga de politie bellen. Daar straks dan meer over. Maar eerst, Miles Kane. First of my kind. First of Kind Dit is weer één van de binnig ik. ik ben zo exclusief van Miles Kane Op de zaterdagmorgen hier in Toebakleef. De zon breekt door En wat was dat voor een spannend moment Het gebeurde namelijk in Berestijn, In de, in de Haagse wijk is dat namelijk Daar hoorden de buren hoor iets Wat, wat hoor ik nou bij de buren zijn dat ja, Ik hoor daar een slijptol of zo. Wat zijn ze dan aan het doen daar Zijn ze aan het verbouwen Nee ze zijn niet thuis Nou als ze niet thuis zijn, dan moet toch politie bellen. Dan zijn het inbrekers. Nou, de politie kwam te plaatsen, maakte de deur open, liep voorzichtig naar boven en wat zagen ze daar. Niets. Ja, maar ze hoorden wel. Waar komt het vandaan dan? Nou, trokken ze een paar kasten open en een geven. Jawel, een vibrator was daar over een uur aan draaien. Een flink ding dan. Dat zal wel zijn. Ja, zo'n hele grote. een hele grote, weet je wel? Met van die aderen erop. Hmm. Oh, dat je denkt van, uh, mijn god, buurvrouw, lukt het niet lukt met u uw man? Dat hebben? U, echt, ja. u heeft er niet eentje aangeschaft, maar echt een, een, een, een trillboor gewoon. Dat je denkt van, man. zo. Ook, dat is ook wel inderdaad gênant voor die buren. Is gênalt, ik en pracht. dat ze dan uh, thuiskomen en dan, uh, dat die man een aanbelt. En zegt: ja, ik heb hier het bewijs. Dit ding heeft mij uit mijn slaap gehouden en de politie gealarmeerd. <laughs> dat is wel geweldig. Die moet verhuizen volgens mij. Ja, precies. Ja, Daar wordt uh, niks meer. In Engeland is er een man geweest, 26 jaar, en die uh, heeft een weddenschap gesloten. En hij is dus uh, rondgereisd en heeft meer dan 8000 kilometer afgelegd om aan de muren van kathedralen te likken. Ah, ja. ja? Hij zegt: Ik heb geen idee waarom de weddenschap ging om het likken kathedralen. Het was gewoon zo, al dus ja. de man. Ik heb nu veel nieuwe plekken geproefd. Ja? En hij heeft de smaak te pakken, want hij is nu van plan om verder te gaan likken in Schotland, Ierland en Wales. Dus ja, wat de prijzen voor is, dat weet ik niet. Maar hij zal ongeveer twijfel een podcast hebben of wat dan ook. Het ja. Lawrence Edmonds. Dus als je die googelt, dan kun je al die kathedralen zien. Met, en, met zijn tong er tegenaan. En nou is de uitdaging, wil als de kathedralen afkoelen, als het kouder wordt, dat die ook nog gaat likken natuurlijk. Dat die nog vast blijft ja, dat zit zitten. Ja, zit die vast. Ja, dan moet je wel aan metalen delen zo likken denk ik. Aan metalen delen die ik Ja, aan de, aan de toren en zo. Torenspitsen en zo. Die, ja. Met hanen en dat soort dingen. Dus ja, het is wel leuk. Het is nu weer eens anders. Het was voor mij twee jaar geleden, was het niet uh, swaffelen? Swaffelen was het, ja. ja swaffelen, ja, dat, dat, een een, ja. dat was toen wel leuk. Maar nu moet je echt met je tong gewoon een eigen gebouwen gaan likken om het een beetje interessant ja. te maken. nog allemaal. Ja, maar ik merk ook bij mijn neef, Die had dus een e-mailadres. En dat ja? heet zwaffelen.hotmail.com dus of zo. Ik denk van oké. Okay. Wat, ja, wat, wat, wat is dit jaar eigenlijk? Hotmailadres. Maar ook Planking hebben we ook gehad. Ja. Maar dat is. Ja. ja. Nou, ja. Dit, dit jaar heb ik nog iets. Kunnen What's next? What's next? Nou, het nieuws tot zo. Tot zover. Het ritme van ZFR. Via de kabel op 104.5.